50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Parken en Woestijnen van M. Vassalis. De Nederlandse dichteres publiceerde in haar leven maar drie dichtbundels: Parken en Woestijnen, De Vogel Phoenix en Vergezichten en Gezichten. Na deze bundels zweeg Vassalis. Ze liet haar pseudoniem rusten en ging verder door het leven als dokter Margaretha Kiki, drooglever Fortuin Leenmans. De kantel heeft haar eerste bundel Parken en Woestijnen uitgekozen... om op de literaire kanonlijst te prijken. En we vroegen aan de protestantse dominee Dick Wursten... om daar iets over te vertellen. Een man met een uitzonderlijk groot hart voor poëzie. En in het bijzonder voor de poëzie van M. Vassalis. Er is niemand die Vassalis heet. Er is alleen een mevrouw die heet Margaretha Leemans. En die dan, voordat zij gaat publiceren, besluit om Leenmans, wat een vazal is, in, vazalis, om te vormen. En dan een bundel op de markt brengt die aan het begin van de oorlog verschijnt en daarom een wonderlijke receptiegeschiedenis uh, heeft. Niemand kende haar. En deze mevrouw was ook helemaal geen dichter van beroep, voor zover je dichter van beroep kan zijn. Zij was psychiater, jeugdpsychiater. En zij was getrouwd met uh, professor in de neurologie, meneer Drooglever Fortuin of Fortuin Drooglever, ik weet de volgorde, niet, een oud adellijk geslacht. En deze mevrouw Vazalis die heeft uh, in de loop van haar leven, maar eigenlijk alleen maar in de eerste helft, een aantal kleine gedichtenbundels gepubliceerd. En uh, net als JC Bloem heeft zij daarmee gezegd wat zij wou zeggen. En ook net als J.C. Bloem heeft zij zich een enorm publiek verworven... ...omdat zij op een of andere manier met haar gedichten de mensen wist te raken. En je vraagt je dan altijd af van... Uh, ...wat is dat dan dat er in zo'n gedicht zit dat de mensen raakt? Dus misschien dat het al in dit geval wel aardig is om een anekdote te vertellen... ...hoe een van de gedichten van Vazalis hier in dit huis op tafel kwam... Dan moeten we terug naar de tijd dat Clara nog geen Clara was, maar gewoon Radio 3. En dat dan moet je zich voorstellen dat mijn vrouw dan naar Fred Brouwers luistert, die een programma had. En terwijl je dan zo half luistert, komt er in dat programma opeens een gedicht voorbij van een zekere mevrouw Vazalis, waar je wel van gehoord hebt, maar waarvan je verder niet zoveel weet. En dat gedicht, dat raakte mijn vrouw. Alleen ja welk gedicht was dat nu en waar stond dat gedicht... want je wilde dat nalezen en uh, dat is dan de tijd voor het internet. Dus dat maakt het bijzonder ingewikkeld... om zo'n uh, epifanisch moment dat er iets gebeurt... een zekere bestendigheid of duur te geven. Dus zij herinnerde zich dat er in dat gedicht... iets aan de hand was met een paard. En kon vervolgens niks anders doen dan een mail sturen naar Fred Brouwers met de vraag, welk gedicht was dat? Maar ook Fred Brouwers had dat gedicht al passant aangereikt gekregen en wist het ook niet meer precies, met als gevolg dat uh, je niets anders kunt doen dan naar de bibliotheek of de boekhandel gaan, dan gelukkig vaststellen dat de verzamelde werken van Vazalis net opnieuw waren uitgegeven, want het is niet al te lang nadat haar postume bundel is verschenen. En dan is het een kwestie van alle gedichten doorbladeren, of je een paard tegenkomt. En dan is het eigenaardige, en ik denk dat dat ook wel relevant is voor het lezen van gedichten, dat het dan niet zo gemakkelijk is om echt te zeggen dat het dat gedicht was. Want je hebt een gedicht gehoord, en dat gedicht heeft bij de luisteraar iets opgeroepen, en daar maak je dan als het ware je eigen gedicht van. En op het moment dat je dan het, ik zal maar zeggen, het echte gedicht weer terug onder ogen krijgt, dan twijfel je of dat wel het gedicht was. Nu, deze oefening die hebben we voor dit programma opnieuw gemaakt. En waarschijnlijk, maar dat is dus niet zeker, is het dit gedicht. Nachtelijke ontmoeting. Uit de sneeuwwitte weide verrijst onverhoeds een paard. Hoe het staat, wat het doet, vindt plaats. Nu, voorgoed. Ademlicht, deze teug, dit paard, deze wij gaan voorbij. Maar zijn deze nacht, deze pijn, één keer samen met mij. Nu, voorgoed. Dus wij vermoeden dat dit het gedicht was dat Fred Brouwers ooit heeft voorgelezen. En als ik dan aan mijn vrouw vraag, wat is het dan dat jou in dit gedicht aanspreekt? Dan zegt ze, ja dat kan ik niet zeggen. Dit sprak mij aan. En als ik dan met een meer filosofische insteek uh, daarop doordenk... en ook de andere gedichten van Vazalis ken... dan denk ik dat het te maken heeft met de manier waarop Vazalis en dat doet ze eigenlijk in al haar gedichten... Uh, speelt met... Uh, ja, speelt is niet het goede woord... onze gewone aanschouwingsvormen... Uh, in vraag stelt. Dus in dit geval is het natuurlijk duidelijk dat er iets bevroren is in de tijd, die stil gaan staan. Maar die tijd is niet opgeheven, die is eeuwig geworden. Dus het nu en het voorgoed, het woord wat twee keer voorkomt, staat hier natuurlijk na elkaar. En ik denk eigenlijk dat heel veel mensen zulke soort ervaringen herkennen. Alleen, er hebben daar geen woorden voor, want dat is zo raar, want de tijd kan niet stilstaan. En het kan helemaal niet zijn dat je even hebt gevoeld dat iets eeuwig zou duren, want het heeft niet eeuwig geduurd, het gaat voorbij. Maar toch is, denk ik, iets van die uh, op een andere manier kijken, op een andere manier beleven, iets wat niet droom is in de zin dat je de werkelijkheid ontvlucht, maar is iets heel reëels, is ook een aspect van de werkelijkheid, sterker nog, denk ik, dat je moet zeggen, is de werkelijkheid. En ik denk dat Fasalis de gave had om dat in haar gedichten te pakken. Dus bijvoorbeeld het gedicht uit de bundel die dan uh, tot de top 50 van de kanon, of hoe zeg je dat, tot de kanon is uh, gepromoveerd. Dat is de bundel Parker en Woestijnen. Daar staat ook een gedicht in, dat heet dan ook Tijd. En ik denk dat iedereen dat gedicht ook kent. Zeker de eerste zin. Ik droomde dat ik langzaam leefde. Langzamer dan de oudste steen. Het was verschrikkelijk. Om mij heen schoot alles op, schokte of beefde wat stil lijkt. Ik zag de drang waarmee de bomen zich uit de aarde wrongen terwijl ze hees en horten zongen, terwijl de jaargetijden vlogen verkleurende als regenbogen. Ik zag de tremor van de zee zijn zwellen en weer haastig slinken zoals een grote keel kan drinken. En dag en nacht van korte duur, vlammen en doven, flakkerend vuur. De wanhoop en welsprekendheid in de gebaren van de dingen die anders star zijn, en hun dringen, hun ademloze, vredestrijd. strijd. Hoe kon ik dat niet eerder weten, niet beter zien in vroege tijd? Hoe moet ik het weer ooit vergeten? Ik denk dat dit gedicht eenzelfde soort gevoel uitdrukt. En zelf had ik dan een andere Vazalis... ...die ik ooit gebruikt heb in de jaren negentig zelfs al van de vorige eeuw... ...toen we op stille zaterdag eens een keer een kerkdienst wilden doen... ...s avonds laat, waarin we vooral stil wilden zijn. En eigenlijk niet veel wilden zeggen. En toen heeft dit gedicht van Vazalis... Gefigureerd. Diep van mijzelf en van mijn zang vervreemd, hoor ik in twijfel niets dan toon na toon. Ontken de wijs, de oude, diepe beminde melodie. Ontken ik al wat naar verbinding zweemt. Ontdek ik in de grootste eenheid home? Afzonderlijk, vervreemd, is alles wat ik zie. Eén boom bespiede ik, haast de ganse dag. Het regende gestaag en blad na blad neeg naar beneden als een druppel woog En drupte en rees zacht omhoog. Zo regende het van blad op blad. Zo regende het de ganse dag. Het regent en ik neig en reis met kleine wanhoop in het grijs gemoed. Ik ben zo ziek. Waar bleef de hemelse muziek, de eenheid in het aardse zingen? Ik hoor alleen dat alles lijdt, ziek van de veelheid van de dingen, van hun volstrekte eenzaamheid. Dus dat uh, eerste gedicht dat ik gelezen heb over dat paard waarin nu en voorgoed, eigenlijk op een bijna paradijselijke manier, even samen zijn. Dat komt uit de postume bundel, dus dat is een van de verrassingen van, uh, van Vazalis geweest. Dat zij eigenlijk heel vroeg gestopt is met dichten, dus dat wil zeggen, zij heeft na de oorlog nog een bundel gepubliceerd, denk ik, misschien nog twee. En dan is het heel lang stil geweest, maar heeft zij herdruk na herdruk mogen beleven. Zij heeft ook nog wel incidenteel geschreven. Iedereen wist ook dat ze nog wel dichten, maar zelf zei ze dat ze, ja. Ja, er was eigenlijk niks meer dat zij vond dat zij kon zeggen dat ze al niet gezegd had of dat lukte niet. En dan uh, is er, ik denk dat het vier jaar na haar overlijden is, maar ik weet niet meer zeker. Ik dacht in 2002 is er dus plotseling een uh, bundel verschenen van Vazalis uitgegeven door haar kinderen. En dat is dan de bundel De Oude Kustlijn. Ja, inderdaad, 2002. Eigenlijk met verrassend veel gedichten... Dat zijn gedichten die ze zelf niet heeft uitgegeven. Het is ook de vraag of ze ze zelf zou hebben uitgegeven. Er zitten ook veel meer persoonlijke gedichten bij, familiaal gekleurde gedichten. Dat merk je gewoon. Ze is gewoon moeder, grootmoeder. En dat speelt een grote rol in haar leven. En dat is denk ik helemaal terecht dat dichters daar ook over schrijven kunnen. Maar het maakt een iets wat particuliere privé indruk. Maar er zitten dus ook pareltjes tussen. En dat eerste gedicht wat ik dus voorlas over het... Ja, ik zal maar zeggen uit het programma van Fred Brouwers kwam uit die postume bundel en dan vind ik het frappant dat dus dezelfde sfeer die in haar eerste bundel dan ben je dus 60 jaar terug en die dus in haar postume bundel zit dat die eigenlijk toch zeer dicht tegen elkaar aan zit maar dan heb ik het idee dat in die postume bundel er meer positieve belevingen van toch eenheid zitten, terwijl dus de gespletenheid, de eenzaamheid, het afgesneden zijn, zit in die eerdere bundels. Maar dat gevoel, die dubbelheid, die spanning daartussen, dat maakt, de, dat is het kenmerk van het gedicht, van de, alle gedichten van uh, Vazalis. Het snijden zelf doet pijn, maar het afgesneden zijn. Ja. Dat is een zin die natuurlijk ongelooflijk vaak geciteerd wordt bij uitvaarten. Dat is terecht, denk ik, omdat dat, denk ik, verwoord wat veel mensen daar beleven maar die in het gedicht waarin het staat uh, dat hele complex van werkelijkheidsbeleving uh, proberen te vatten wat dus in dat gedicht wat, uh, wat ik op die Stille Zaterdag heb voorgelezen in de, het afgesneden zijn thematiseert ten opzichte van uh, ja, de werkelijkheid waarvan je weet dat je onderdeel uitmaakt, waarvan je alles verwacht waaruit je je levenskracht ook put, waar je het idee hebt dat je daar soms vervreemd van kunt zijn en los van kunt raken. Dat gevoel heeft zij dus in een heel aantal gedichten verwoord tot op het pijnlijke en bijna dodelijke af, maar de troost dat die eenheid er wel is, die zit er eigenlijk altijd achter en ik denk dat dat een van de uh, aspecten is die haar poëzie ook uh, hoe, uh, ja, hoe ruw soms ook de ervaring kan zijn, de ravelranden zitten er enorm, zitten er wel degelijk in, toch uiteindelijk uh, troostend zijn.